drie uur en ook thuis met het NOS-journaal. PVDA-leider Samson heeft onterkend dat de VVD de grootste partij wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen. Hij heeft zijn VVD-collega Rutte telefonisch gefeliciteerd. Samson benadrukte dat het roer om moet. Volgens hem kan het rechtse beleid de komende jaren niet worden voortgezet. Het moet sterker en socialer. Samson zei dat de PVDA terug is waar die hoort, in het hart van de samenleving, links van het midden. Hij wilde niet vooruitlopen op de samenstelling van het nieuwe Kamer. Mark Rutte zei in zijn overwinning dat hij het vertrouwen van de kiezer niet zal beschamen. Hij benadrukte dat de VVD het beste resultaat uit haar geschiedenis heeft gehaald en dat de VVD voor de tweede keer de grootste wordt. Na het tellen van 93 procent van de stemmen staat de VVD op dit moment op 41 zetels en de PvdA op 39. Voor de VVD is dat een winst van 10, de PvdA 9. Volgens deze voorlopige uitslag blijft de SP op 15, D66 stijgt naar 12, de SGP naar 3. 50 plus komt met twee zetels in de Kamer. PVV, CDA en GroenLinks verliezen fors en het DPK van Hero Brinkman haalt het niet. De opkomst schommelt nog rond de 74 procent. In 2010 was dat ruim 75 procent. In acht van de tien grootste steden van Nederland hebben de meeste mensen op de PVDA gestemd. In Amsterdam haalde de PVDA 36 procent van de uitgebrachte stemmen.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 Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Goedenacht allemaal. Nog even een kwartiertje wachten met De Nacht Klinkt Anders... want er ligt nog een hoorspel op ons te wachten. Verzorgd door de NTR. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 3, aflevering 73, 1975. Ja.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 Dan gaat u gang, maar maar ik geloof niet dat hij te vinden is. Ik zou hem straks nog maar wat extra digitaal geven. Oh, dat is een laffe man. Is het waar dat je er geen zin meer in hebt? Dat is moeilijk te zeggen. Die bedoelt dat je er al lang niet zoveel zin meer in hebt? Juist. Maar je bent ook niet bang om dood te gaan? Nee.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 het gaat wel. Tje.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 Vorige week toen hielden ze Mark Rutte nog uit de slaap... want toen hadden ze een optreden op het Malingveld in Den Haag. En vanavond, je hebt het misschien op de televisie gezien... anders heb je het uitgebreid kunnen horen hier op Radio 1... werd het gebruikt als de triomfmars ook voor Mark Rutte... omdat hij de winnaar is geworden van de Tweede Kamerverkiezingen. Goedenacht allemaal, wat later dan gebruikelijk normaal beginnen we om twee uur, maar nu pas om uh, tien minuten voor half vier met de nachtwind, Anders hier bij de VARA op Radio 1. En dat allemaal vanwege het feit dat uh, niet helemaal duidelijk was uh, hoe de verkiezingsuitslag liep. Dat werd pas duidelijk uh, tegen de klok van drieën. En toen heeft uh, onze Mark Rutte ook de overwinningsspeech gehouden. Voorlopig eventjes uh, geen politiek. Straks om zes uur als het Radio 1 journaal begint. Dan de evaluatie van wat er allemaal de afgelopen nacht is gebeurd. In Den Haag, dat komt dan weer allemaal uh, voorbij. Nu in ieder geval aandacht voor veel muziek. In dit uur ook even aandacht voor het overlijden van afgelopen week... Uh, Joe South, Willem Ennis van uh, vroeger de groep Solution. En ik heb ook nog aandacht voor een Braziliaanse zanger Roberto Silva. Maar dat komt dadelijk aan bod. Eerst even aandacht voor een plaat uit de top 40 van dit moment. Met je ga je horen met de stem van Amber Kaufman. En het nummer Get Free. Blazer, dat is uh, het samenwerkingsproject van twee DJ-producers. En die hebben dan weer de stemming gehuurd van Ember Kaufman om dit vraag te maken. Get Free is uh, de titel van het succes dat ze op dit moment hebben te vinden in de top 40, oftewel de mega top 50. Want dat is de lijst die altijd uh, elke zaterdag bij de publieke omroep wordt uitgezonden bij de Tros via 3FM. Dit is Radio 1 in ieder geval en op Radio 1 ook elke... Avond, tenminste als er geen verkiezingsuitslagen zijn. Van 11 tot 12 met het oog op morgen. En daarin van tijd tot tijd een muzikale gast die van zich laat horen. 22 juni, toen was hij daar met zijn gitaar Luca Bloem.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 Won't you shine, heart's mine Won't you shine, it's your time Heart's mine Heart's mine, could it be you Heart's mine, could it be me Heart to mind, could it be you? Heart to mind, could it be me? Heart to mind. De muzikale opluistering van Met het oog op morgen. 22 juni jongsleden. Je kon luisteren naar de stem van Luca Bloem, Die daar live zong het liedje Heart Mine. En zichzelf ook begeleidde op de gitaar Luca Bloem. Dus uh, afgelopen zomer in Met het oog op morgen. De sterfgevallen van de afgelopen week. En dan ga ik je meenemen naar Brazilië. 92 jaar oud is die geworden. In Nederland niet echt bekend. Maar heeft wel uh, een grote betekenis voor de samba muziek. Met name in Brazilië. Luister naar zijn stem 92. En ouders die geworden, Roberto selva falsa baiana. Baiana die entra na roda, sofica fica parada. Nu kan dat, samba, não pode nem nada. Dan zou ik a mocidade louder. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira E mexe, remeche, dá nas cadeiras Deixando a moça com água na boca Baiana que entra na roda só fica parada, Não canta, no samba, não pode nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira oi e mexe, remexe do anão nas cadeiras, deixando a almoçada com água na boca. A falsa baiana, quando cai no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abra nada, ninguém grita. Opa, só da Bahia Senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho de cima do bando. Pedir os olhinhos e de dança, filha de São Salvador. E meu senhor. A gente gosta quando uma baiana quebra direitinho, een meu Als je de bocht je je de bocht de bocht af maakt, maak je een bocht. Als je de bocht af maakt, maak je de O samba de qualquer maneira que mexe, remexe, danas cadeiras, deixando a moça com água na boca. Van Roberto Silva, geboren in Rio de Janeiro en daar ook overleden afgelopen zaterdag. Je hoorde van de man die 92 jaar is geworden, Falsa Baiana. Willem Ennis, daarvan werd afgelopen weekend bekend dat hij vorige week op 65-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam is overleden. Willem Ennis werd vooral bekend als toetsenist van de groep Solution. Dat was allemaal in de jaren 70. In de jaren. In 1983 toen ging de band omdat het succes er niet meer was uit elkaar. En Willem Ennis ging verder als producer en sessiemuzikant. Trad onder andere op met Jan Akkerman, het S-Huis en de Time Bandits. Willem Ennis was vanaf 2000 getrouwd met Astrid Joosten. Hier is nog eens een keer een plaat uit de Solution-periode. Solution, it's only just begun. Solution, een Nederlandse band die afkomstig was uit Groningen. De bezetting Tom Barlager op saxofoon en toetsen. Willem Ennis op toetsen. Hans Waterman deed slagwerk. En Guus Willemsen die was verantwoordelijk voor de bas, maar ook voor de zang. Solution, hit van de band It's Only Just begun gedraaid... omdat vorige week op 65-jarige leeftijd toetsenhit Willem Ennis is overleden. We gaan verder met de sterfgevallen van de afgelopen week. En dan komen we terecht bij Joe South, die bekend is geworden met een hit van hem. Speak pop, play. Ik laat je wat andere successen van hem horen. Onder andere een compositie waarmee Billy Joe Royal, beroemd en bekend is geworden. Uit de jaren 60. Hier is Billy Joe Royal met Hush. You broke my heart, but I love her just the same now. She broke my heart, but I love her just the same. Now hush, hush. I thought I heard her call my name. Now hush, hush. I need her love and I'm not ashamed. Now I in the morning, I want in the evening, I want it and I need it, y'all. Got to, got to have it. Hush, hush. I thought I heard her calling my name. Now hush, hush. She broke my heart, but I love her. Just Maar de jaren zestig was deze hash en je hoorde de stem van Billy Joe Royal. De compositie werd gecomponeerd door Joe South. Joe South die uh, vorige week is overleden zoals afgelopen weekend bekend werd. Joe South heeft zelf ook een plaat gemaakt, ik noemde al Games People Play. En in navolging van dat succes kwam deze plaat, A Walk a Mile in My Shoe. Voor van Game Sweeper bij je hoorde de verstomde stem van Joe South. Walk a mile in my shoe. Joe South, producer, maar ook componist van onder andere I Never Promised You a Rose Garden. Waarmee Lynn Anderson een wereldhit had in 1971. Daarnaast werkte Joe South ook mee aan diverse... Opnamen als studiomuzikant gitarist, daar was hij toch uh, aardig uh, handig mee. Zo werkte hij mee aan Bland on Bland 1966, die dubbel LP van Bob Dylan. Andere groot hit op dat album is I Want You en... Dit stond er ook op, Rainy Day Women. good. They'll stone you just like they said they would. They stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there. Van de LP Blonde en blond, waaraan ook Joe South als gitarist zijn medewerking heeft verleend. Joe South, die ook een hele belang aantal belangrijke uh, ja, zogenaamde licks heeft verzorgd bij uh, grote hits. Je kent ongetwijfeld Change of Fools van Aretha Franklin. Dat begin, dat heeft Joe South bespeeld op de gitaar. Ook dit is Joe South op de gitaar. Hello darkness my old friend.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 The fresh garden was subway wall ze beroemd. Simon en Garfunkel, Paul Simon en Art Garfunkel... en het gitaarspel. dat was van de betreurde Joe South. Daarvoor liet ik je een oude opname uit 1966 horen van Bob Dylan... van de dubbel LP Blond on Blond, dat was het nummer Rainy Day Women. Dylan heeft net de nieuwe cd gemaakt, Tempest... afgelopen maandag uitgebreid besproken in De Wereld Draait Door. Misschien heb je dat gezien, dat Jan Donkers en Mart Smeet... als popveteranen kwamen praten over Bob Dylan... Een trek van dat nieuwe album van Dylan hoor je straks tussen vijf en zes hier in de nacht. Klinkt anders. Maar eerst ook een dame die al jaren meedraait. Ze wordt binnenkort 80 jaar. Heeft een nieuwe plaat gemaakt. Hier is Patoula Clark. Haar nieuwe opname heet Cap Copy Me. I